4 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Turkse premier Erdogan heeft zich opnieuw gemengd in het Duitse integratiedebat. Tijdens een toespraak in Düsseldorf herhaalde Erdogan dat Turken in Duitsland moeten integreren... maar dat ze niet moeten assimileren tot een niveau waarop ze de Turkse cultuur verliezen. Drie jaar geleden veroorzaakte dezelfde uitspraken grote ophef. Duitse politici noemden zijn pleidooi toen vergif voor de integratie... Erdogan sprak gisteravond in een stadion voor 10.000 Turkse Duitsers. De toespraak werd uitgezonden op de Turkse tv. In Duitsland wonen ruim 2,5 miljoen mensen van Turkse afkomst. Critici denken dat Erdogan stemmen probeert te winnen. Komende zomer zijn er verkiezingen... en veel Turkse Duitsers gaan dan stemmen in Turkije. Vanmiddag heeft Erdogan een ontmoeting met bondskanselier Merkel. Er zal er gepraat worden over de Turkse plannen voor toetreding tot de EU.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 In Los Angeles is de Oscar-uitreiking aan de gang. De Oscar voor beste mannelijke bijrol ging naar Christian Bill... voor zijn rol in The Fighter. Een film over de Ierse boxkampioen Mickey Ward en zijn hoofdbroer Dickie. Actrice Melissa Leo, die ook in The Fighter speelt... kreeg de prijs voor beste vrouwelijke bijrol. De Oscar voor beste lange tekenfilm ging naar Toy Story 3... van de animatiestudio Pixar. Het is het vierde jaar op rij dat Pixar in deze categorie wint... De Oscarsceremonie wordt gepresenteerd door de acteurs James Franco en Anne Hathaway. Franco is zelf genomineerd in de categorie Beste acteur. Het weer, bewolkt en regenachtig. En ook overdag bewolkt, met vooral ochtends kans op motregen. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1, Nacht van het Goede Leven. Ze brachten als nieuwe uitgeverij vorig jaar hun eerste boek uit en ze, ze noemen zich Maven Publishing. En Maven, dat is een Jiddisch woord. Misschien moet je maven zeggen, ik weet het niet. Het wil zeggen een type persoon die zich graag helemaal verdiept in een bepaald onderwerp en zeer bedreven is om die kennis door te geven aan anderen. Nou, Maven Publishing is dan ook gespecialiseerd in toegankelijke wetenschappelijke titels op het gebied van menselijk gedrag. Het gaat om boeken die spannend en in een verhalende vorm geschreven zijn. De titels komen tegelijk als boek, e-boek en luisterboek uit. En die luisterboeken die worden geproduceerd in samenwerking met Home Academy. Nou, die luisterboeken die worden aangeboden als een MP3-cd. Zodat je een hele vijf uur die dat boek duurt hè, kan je op één cd kwijt. Ja, Nou goed, alleen ik heb geen... Uh, moest, ik moest het dus weer helemaal omzetten, want anders kan ik het hier niet laten horen. Ik laat u het eerste uur horen van het boek Het Geheim van Genot, dat de psycholoog Paul uh, Bloem schreef. Nieuwe inzichten in waarom en hoe we genieten. Arne Grunberg die prijst het boek aan met de volgende opmerking. Iedereen die bereid is zijn emoties niet zonder meer voor waar aan te nemen, en vooral ook zij die daar niet toe bereid zijn, die zouden allemaal Paul Bloom moeten lezen. Nou, en citaat. De voorlezer is Wim Arts. Het geheim van genot. Nieuwe inzichten in waarom en hoe we genieten. Door Paul Bloom. Inleiding. Menselijk genot heeft iets dierlijks. Als ik met mijn hond heb gerend, plof ik neer op de bank en zij in haar hondenmand. Ik drink een glas koud water, zij slobbert uit haar bak en we voelen ons allebei een stuk beter. Dit boek gaat over een genot dat geheimzinniger is. Sommige tienermeisjes genieten ervan om zich te snijden met scheermesjes. Sommige mannen tellen een flink bedrag neer voor een pak slaag van een prostituee. De gemiddelde Amerikaan kijkt per dag meer dan vier uur televisie. Voor veel mannen is de gedachte aan seks met een maagd superopwindend. Abstracte kunst kan miljoenen dollars opbrengen. Kleine kinderen vinden het leuk om met denkbeeldige vriendjes te spelen... en kunnen troost vinden bij knuffeldekentjes. Mensen minderen snelheid om naar bloederige ongelukken te kijken... en gaan naar films waarvan ze moeten huilen. Sommige soorten genot zijn uniek voor de mens. Zoals het genot dat je kunt beleven aan voorwerpen met een sentimentele waarde. Aan kunst, muziek, fictie, masochisme en religie. Andere soorten genot die bijvoorbeeld verband houden met voedsel en seks zijn dat niet. Ik zal echter betogen dat het genot dat mensen aan deze dingen beleven... aanmerkelijk verschilt van het genot van andere wezens. Het voornaamste argument daarvoor is dat genot diepe aspecten heeft. Het belangrijkste is niet de wereld zoals die zich voordoet aan onze zintuigen. Het genot dat we aan iets beleven... heeft eerder te maken met onze gedachten over de aard ervan. Dit geldt voor intellectueel genot, zoals de waardering voor schilderijen en verhalen... maar ook voor genot dat simpeler lijkt, zoals de bevrediging van honger en lust. Bij een schilderij is het van belang wie de kunstenaar is bij een verhaal of het waarheid of fictie is. Bij een biefstuk interesseert het ons van welk dier het vlees afkomstig is. Bij seks worden we beïnvloed door onze gedachten... over de aard van onze seksuele partner. In deze theorie over genot wordt voortgeborduurd... op een van de interessantste ideeën uit de cognitieve wetenschappen... dat mensen als vanzelfsprekend aannemen dat dingen, mensen en gebeurtenissen... een onzichtbare essentie hebben die ze maakt tot wat ze zijn. Experimenteel psychologen hebben erop gewezen dat essentialisme... ten grondslag ligt aan ons begrip van de fysieke en sociale wereld. Ontwikkelings- en crossculturele psychologen hebben beweerd... dat het een instinctief en universeel verschijnsel is. Wij zijn geboren essentialisten. De intentie van dit boek is om de aard van genot te begrijpen door te kijken naar de oorsprong ervan, zowel in de ontwikkeling van het individu als in de evolutie van onze soort. Het onderzoeken van de oorsprong van iets levert vaak nuttige inzichten op. In de beroemde woorden van de bioloog Dorothy Thompson, alles is zoals het is, omdat het zo is geworden. Omdat het woord evolutie in psychologisch verband voor problemen en misverstanden kan zorgen, zal ik een en ander nader toelichten. Voorop staat dat evolutionair iets anders is dan adaptionistisch. Bij veel belangrijke aspecten van de menselijke psychologie gaat het om adaptaties. Ze bestaan vanwege de voordelen voor de voortplanting die ze onze voorouders opleverden. In dit boek zal ik sommige van die adaptaties bespreken. Andere aspecten van de geest zijn echter neveneffecten. Ze zijn, om een term van de evolutiebiologen Stephen Jay Gould en Richard Levantin te gebruiken, spandrels. Dat geldt met name voor genot. Veel mensen genieten bijvoorbeeld van pornografie, maar het dag en nacht bekijken van foto's en videofilmpjes van aantrekkelijke naakte mensen levert geen voordelen op voor de voortplanting. De aantrekkingskracht van pornografie is een toevalligheid. Zo is volgens mij ook het verhaal over de diepere aspecten van genot... vooral het verhaal over een toevalligheid. We hebben essentialisme ontwikkeld om de wereld te kunnen begrijpen. Maar nu we dat hebben gedaan, worden onze verlangens in richtingen gedreven... die niets te maken hebben met overleving en voortplanting. Ontwikkeld betekent ook niet hetzelfde als dom of simpel. Onlangs had ik het tijdens een cursus aan een Engelse faculteit over het genot dat je kunt beleven aan fictie. Een van de deelnemers vertelde me na afloop dat mijn benadering hem verbaasd had... en hem 100% was meegevallen. Hij had verwacht dat ik een simpele reductionistische biologische theorie zou presenteren. Hij was aangenaam verrast dat ik het in plaats daarvan had gehad... over de intense belangstelling die mensen aan de dag leggen... voor de gedachtewereld van de schrijver En voor de rijke en complexe inzichten die ten grondslag liggen aan het genot dat we beleven aan verhalen. Nu vond ik het leuk dat ik een Engelse professor blij had gemaakt, maar ik vond het ook verwarrend. Ik dacht namelijk dat ik wel een simpel reductionistisch-biologisch verhaal had gehouden. Door zijn commentaar besefte ik dat ik twee stellingen verdedig die meestal niet verenigbaar zijn... De eerste is dat genot diepere aspecten heeft en transcendent is. En de tweede is dat genot de ontwikkeling weerspiegelt van onze menselijke aard. Deze stellingen lijken met elkaar in tegenspraak. Als genot een dieper aspect heeft, zou je kunnen zeggen... dan moet het cultureel en aangeleerd zijn. Als genot iets is wat zich ontwikkeld heeft, dan moet het simpel zijn dan zijn we blijkbaar uitgerust om op bepaalde manieren op bepaalde stimuli te reageren. Op een manier die perceptueel, primitief en oppervlakkig is, met andere woorden dom. Ik ben me er dus van bewust dat de stellingen die ik in dit boek verdedig ongebruikelijk zijn. Namelijk dat genot te maken heeft met diepe inzichten, dat het intelligent is en dat dit aspect van genot zich ontwikkeld heeft en universeel, en vooral aangeboren is. Toch hoop ik je ervan te overtuigen dat ze waar zijn. Ik zal ook uiteenzetten dat ze van wezenlijk belang zijn. De moderne wetenschap van de menselijke geest vertoont ernstige hiaten. De psycholoog Paul Rosen heeft erop gewezen dat in psychologische studieboeken weinig of niets te vinden is over sport, kunst, muziek, toneel, literatuur, spel en religie. Zaken die essentieel zijn voor ons mens zijn. We zullen ze pas begrijpen als we begrijpen wat genot is. Hoofdstuk 1. De essentie van genot. Herman Geuring, de beoogde opvolger van Adolf Hitler... wachtte op zijn executie voor zijn misdaden tegen de menselijkheid... toen hij te horen kreeg welk genot hem werd afgepakt. Op dat moment keek hij volgens een toeschouwer alsof hij voor het eerst ontdekte dat er kwaad in de wereld was. Dit kwaad was gepleegd door de Nederlandse schilder- en kunstverzamelaar Han van Meegeren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gaf Geuring 137 schilderijen aan van Meegeren, met een totale waarde die nu rond de 10 miljoen dollar zou liggen. In ruil daarvoor kreeg hij het schilderij Christus met de Overspelige Vrouw van Johannes Vermeer. Göring was, net als zijn baas, een verwoed kunstverzamelaar... en hij had al grote delen van Europa geplunderd. Hij was vooral een grote fan van Vermeer, dus op deze aanwinst was hij apetrots. Na de oorlog ontdekten de geallieerden het schilderij. Ze kwamen erachter van wie hij het had gekregen. Van Meegeren werd gearresteerd en ervan beschuldigd... dat hij het belangrijkste Nederlandse schilderij had verkocht aan een nazi... Dat was hoogverraad, waarop de doodstraf stond. Na een verblijf van zes weken in de gevangenis... legde Van Meegeren een bekentenis af. Hij bekende echter schuldig te zijn aan een andere misdaad. Hij had Guring een vervalsing verkocht, zei hij. Het was geen Vermeer geweest. Hij had het schilderij eigenhandig geschilderd. Hij zei dat hij ook andere werken had geschilderd... die aan Vermeer waren toegeschreven, zoals de maaltijd van Emmaus een van de beroemdste schilderijen in Nederland. Eerst geloofde niemand hem. Daarom kreeg hij de opdracht om als bewijs nog een vermeer te maken. Binnen zes weken had hij het voor elkaar, omringd door verslaggevers, fotografen en televisieploegen en zwaar onder invloed van alcohol en drugs. In een Nederlands roddelblad stond, hij schilderde voor zijn leven. Het resultaat was een vermeerachtige creatie die hij de titel gaf De Jonge Christus geeft les in de tempel, een schilderij dat duidelijk beter was dan het schilderij dat hij aan Keuring had verkocht. Van Meegeren werd schuldig bevonden aan oplichting, een minder ernstig misdrijf en veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Hij overleed voordat hij zijn straf had uitgezeten en werd beschouwd als een volksheld, een man die de nazi's had opgelicht. Later in dit boek komen we bij Van Megeren terug. Maar denk nu eens aan die arme Geuring en aan hoe hij zich moet hebben gevoeld toen hij te horen kreeg dat zijn schilderij een vervalsing was. Geuring was in vele opzichten een ongewone man. Hij was bijna op een komische manier door zichzelf geobsedeerd. Hij was wreed en onverschillig voor het lijden van anderen. Door een van zijn interviewers werd hij beschreven als een vriendelijke psychopaat. Maar er was niets ongewoons aan zijn schrik. Jij zou je ook lam zijn geschrokken. Voor een deel ging het onder vernedering van het bedrogen zijn, maar dat was niet het enige. Als er namelijk geen sprake was geweest van bedrog, maar van een onschuldige vergissing, zou de ontdekking ook een bepaald genot hebben weggenomen. Als je een schilderij koopt dat geacht wordt een vermeer te zijn, is een deel van het genot dat je eraan beleeft gebaseerd op je veronderstelling wie het geschilderd heeft. Als deze veronderstelling niet blijkt te kloppen, zal het genot afnemen. Omgekeerd zal een schilderij dat je voor een kopie of een imitatie had gehouden... en dat toch een origineel blijkt te zijn, meer genot geven. De waarde ervan zal toenemen. Het gaat niet alleen om kunst... Het genot dat we beleven aan allerlei soorten alledaagse voorwerpen is gebaseerd op onze gedachten over de geschiedenis ervan. Denk bijvoorbeeld eens aan de volgende zaken. Een meetlint dat eigendom is geweest van John F. Kennedy, voor bijna 50.000 dollar verkocht op een veiling. De schoenen die een Iraakse journalist in 2008 naar George W. Bush gooide. Maar verluid heeft een Saoedische miljonair daarop een bod uitgebracht van 10 miljoen dollar. Opnieuw een voorwerp dat iemand gegooid heeft. De bal waarmee Mark Maguire de 70e homerun scoorde. Deze bal werd gekocht door Todd McFarlane, een Canadese ondernemer die een van de mooiste collecties beroemde honkballen bezit. Hij betaalde er 3 miljoen dollar voor. De handtekening van Neil Armstrong, de eerste man op de maan. Stukje stof van de bruidsjurk van prinses Diana. De eerste schoentjes van je kind. Je trouwring, de teddybeer van een kind. Al deze voorwerpen bezitten een waarde die uitstijgt boven hun praktische nut. Hoewel niet iedereen verzamelaar is, bezit iedereen die je kent tenminste één voorwerp dat speciaal is vanwege zijn geschiedenis, die ofwel te maken heeft met bewonderde personen of belangrijke gebeurtenissen, ofwel met een belangrijke persoon in de privésfeer. Deze geschiedenis is onzichtbaar en ongrijpbaar. In de meeste gevallen bestaat er geen test om het speciale voorwerp te onderscheiden van een voorwerp dat er hetzelfde uitziet. Over dit mysterie gaat dit boek. Dierlijk genot, menselijk genot. Sommige soorten genot zijn gemakkelijker te verklaren dan andere. Neem bijvoorbeeld de vraag waarom we het prettig vinden om water te drinken. Waarom beleven we zoveel genot aan het lessen van onze dorst? En waarom is het een kwelling om iemand lange tijd water te onthouden? Nou, het antwoord ligt voor de hand. Dieren hebben water nodig om te overleven. Daarom zijn ze gemotiveerd om er naar op zoek te gaan. Genot is de beloning als ze het krijgen. Pijn is de straf als ze het niet vinden. Dit antwoord is zowel eenvoudig als juist... maar doet een nieuwe vraag reizen... Waarom zit het allemaal zo mooi in elkaar? Het is ongelooflijk handig dat we, om de woorden van de Rolling Stones even uit hun context te halen, niet altijd kunnen krijgen wat we willen, maar willen wat we nodig hebben. Natuurlijk gelooft geen hond dat dit een toevallige samenloop van omstandigheden is. Een theist zou zeggen dat dit verband tussen genot en overleving tot stand gekomen is door goddelijke interventie. God wilde dat zijn schepselen lang genoeg zouden leven om heen te gaan... en zich te vermenigvuldigen. Daarom schiep hij hen met een verlangen naar water. Voor een Darwinist is het verband het gevolg van natuurlijke selectie. In het verre verleden hebben de wezens die gemotiveerd waren om water te zoeken... zich succesvoller voortgeplant dan zij die dat niet hebben gedaan. Meer in het algemeen gesproken, volgens het evolutionaire gezichtspunt dat bij het verklaren van de werking van de geest aanzienlijke voordelen biedt in vergelijking met het theïsme, heeft genot de functie om bepaald gedrag te motiveren dat goed is voor genen. Zoals de vergelijkende psycholoog George Romanes in 1884 opmerkte, genot en pijn hebben zich waarschijnlijk ontwikkeld als de subjectieve begeleidende verschijnselen van processen die respectievelijk heilzaam of schadelijk zijn voor het organisme. Het doel ervan is dat het organisme het een zoekt en het ander mijt. De meeste niet-menselijke soorten genot... zijn vanuit dit perspectief gezien absoluut verklaarbaar. Als je je huisdier traint, beloon je het niet door het gedicht voor te lezen... of het mee te nemen naar de opera. Je geeft het een darwinistische beloning in de vorm van lekkere hapjes. Niet-menselijke dieren houden van eten, water en seks. Ze willen uitrusten als ze moe zijn ze vinden troost in genegenheid, enzovoort. Volgens de evolutionaire biologie houden ze van de dingen... waarvan ze zouden moeten houden. En hoe zit het met ons? Mensen zijn dieren. Daarom delen we veel van ons genot met andere soorten. De psycholoog Steven Pinker merkt op dat mensen het gelukkigst zijn... als ze gezond, goed gevoed, op hun gemak... veilig, welvarend, goed geïnformeerd gerespecteerd, niet celibatair en geliefd zijn. In dat citaat komt een heleboel genot samen. Ik twijfel er geen seconde aan dat dit verklaard kan worden... door hetzelfde proces dat de verlangens gevormd heeft van dieren... als chimpansees, honden en ratten. Voor de adaptatie is het van belang om gezondheid, eten, gemak enzovoort... te zoeken en genot te beleven aan het bereiken van deze doelen. Om met de antropoloog Robert Ardrey te spreken... We stammen af van opgerichte apen, niet van gevallen engelen. Maar de lijst is niet compleet. Kunst, muziek, verhalen, voorwerpen met een sentimentele waarde en religie komen er niet op voor. Misschien zijn die niet uniek voor de mens. Ik hoorde een keer van een primatoloog dat sommige primaten in gevangenschap knuffeldekkentjes vasthouden. En er zijn berichten dat olifanten en chimpansees kunst kunnen maken. Al heb ik daar zo mijn twijfels over, zoals ik verderop zal bespreken. In elk geval zijn dit niet de gebruikelijke activiteiten van niet-menselijke dieren. Ze zijn typerend voor onze soort en komen voor bij elk normaal individu. Dit behoeft nadere uitleg. Eén oplossing is de opvatting dat ons unieke menselijke genot niet ontstaat... door natuurlijke selectie of door enig ander proces van de biologische evolutie. Het is het product van onze cultuur en uniek voor de mens... omdat alleen de mens over een cultuur beschikt. Althans, een cultuur van enige substantie. Degenen die deze culturele benadering onderschrijven... zijn niet altijd onbekend met de evolutionaire biologie... En staan er ook niet altijd afwijzend tegenover. Ondanks de kritiek die ze soms krijgen van meer adaptatiegeoriënteerde onderzoekers. Ze twijfelen er niet aan dat mensen en ook de menselijke hersenen zich ontwikkeld hebben. Ze zijn het echter niet eens met de stelling dat we aangeboren ideeën hebben of gedifferentieerde modules en mentale organen. Mensen zijn eerder bijzonder in die zin dat ze in staat zijn tot grote flexibiliteit dat ze biologisch gezien willekeurige ideeën, gewoontes en smaken kunnen creëren en aanleren. Andere dieren hebben instincten, maar mensen zijn intelligent. Deze theorie moet tot op zekere hoogte waar zijn. Niemand kan de intellectuele flexibiliteit van onze soort ontkennen. En niemand kan ontkennen dat de cultuur menselijk genot kan vormen en structureren. Als je een miljoen dollar wint in een loterij... spring je misschien een gat in de lucht. Maar het begrip geld is ontstaan in de loop van de menselijke geschiedenis. Niet door voortplanting via celdeling en selectie van genen. Zelfs het genot dat we delen met andere dieren, zoals voedsel en seks... manifesteert zich in andere samenlevingen op een andere manier. Landen hebben hun eigen keuken hun eigen seksuele rituelen en zelfs hun eigen vormen van pornografie. En dat komt echt niet omdat de inwoners van deze landen genetisch anders zijn. Dit alles zou iemand met een voorkeur voor een meer culturele benadering ertoe kunnen verleiden om te zeggen dat de natuurlijke selectie weliswaar een beperkte rol speelt bij het vormen van onze verlangens. We hebben honger en dorst ontwikkeld, een verlangen naar seks, nieuwsgierigheid en nog een paar sociale instincten, maar dat die natuurlijke selectie weinig te zeggen heeft over de details. Om met de criticus Louis Mannant te spreken... Elk aspect van het leven heeft een biologische basis op precies dezelfde manier. Namelijk in die zin dat het niet zou bestaan als het biologisch gezien onmogelijk was. Daarna kan het alle kanten op. In de volgende hoofdstukken zal ik proberen duidelijk te maken... dat dit niet de manier is waarop genot verklaard kan worden. De meeste soorten van genot ontstaan vroeg in de ontwikkeling. Ze worden niet aangeleerd door het leven in de maatschappij. En ze worden gedeeld door alle mensen. De verschijnenheid die je om je heen ziet... kun je opvatten als variaties op een universeel thema. Schilderen is een culturele uitvinding. Maar liefde voor kunst niet. Verschillende samenlevingen hebben verschillende verhalen. Maar die verhalen delen dezelfde thema's. Smaken op het gebied van voedsel en seks mogen dan van elkaar verschillen. De verschillen zijn niet erg groot. Het is waar dat we ons culturen kunnen voorstellen... waarin genot een heel andere vorm aanneemt. Waarin mensen hun voedsel invrijven met ontlasting om de smaak ervan te verbeteren... en geen belangstelling hebben voor zout, suiker of chilipeper. Of waar grof geld wordt neergeteld voor vervalsingen... en originele kunst in de vuilnisbak belandt of waar mensen samenkomen om naar atmosferische storingen in de lucht te luisteren... en in elkaar krimpen bij het horen van een melodie. Maar dat is science fiction. Geen realiteit. Eén manier om dit samen te vatten is om uit te gaan van een vaste lijst van soorten van genot. Een lijst waaraan we niets meer kunnen toevoegen. Maar misschien vind je dit een onhoudbaar uitgangspunt omdat er natuurlijk steeds weer nieuwe soorten genot worden geïntroduceerd in de wereld. Denk maar aan de uitvinding van de televisie. Aan chocola, videospelletjes, cocaïne, dildo's, sauna's, kruisboordraadsels, reality-tv, romans enzovoorts. Ik zou echter willen stellen dat deze zaken juist genot opleveren, omdat ze verre van nieuw zijn. Ze houden namelijk op een tamelijk directe manier verband met soorten genot die we al kennen. Belgische chocola en geroosterde carbonaatjes zijn moderne uitvindingen, maar danken hun aantrekkingskracht aan onze eerder ontstaande voorliefde voor suiker en vet. Er wordt voortdurend nieuwe muziek gecomponeerd, maar iemand die biologisch gezien niet voorbereid is op ritme zal er nooit van gaan houden. Voor hem zal het altijd lawaai blijven. Essentieel. Veel belangrijke soorten menselijk genot zijn universeel. Maar het zijn geen biologische adaptaties. Het zijn neveneffecten van mentale systemen die zich ontwikkeld hebben voor andere doeleinden. Dit geldt zonder meer voor een aantal soorten genot. Veel mensen krijgen bijvoorbeeld een kick van koffie. Maar dat komt niet omdat koffieliefhebbers zich in het verleden succesvoller hebben voortgeplant dan koffiehaters. Het komt omdat koffie een stimulerende stof is en omdat we ervan genieten om gestimuleerd te worden. Dit is een duidelijk geval, maar volgens mij kan de neveneffectbenadering ons ook helpen bij een paar meer ingewikkelde raadsels waarin we geïnteresseerd zijn. De visie die ik zal onderzoeken is dat deze soorten genot in elk geval gedeeltelijk ontstaan zijn als toevallige neveneffecten van een zogenaamd essentialistisch standpunt. Een illustratie van essentialisme is afkomstig uit een verhaal van G.D. Salinger... waarin Seymour, een van Salinger's favoriete personages... een taoïstisch verhaal vertelt aan een baby. In het verhaal verzoekt een hertog een vriend, Polo genaamd... iemand voor hem te zoeken die een superieur paard kan herkennen. Polo beveelt een deskundige aan, de hertog huurt zijn diensten in... En al gauw komt de deskundige terug met nieuws over een paard... dat voldoet aan de eisen van de hertog. Hij beschrijft het dier als een grijs-bruine merrie. De hertog koopt het paard dat hem is aanbevolen... maar ontdekt tot zijn ontsteltenis dat het een gitzwarte hengst is. Woedend zegt de hertog tegen Polo dat deze zogenaamde deskundige een idioot is... die niet eens kan zien welke kleur een paard heeft en tot welk geslacht het behoort. Olo is echter opgewonden door dit nieuws. Heeft hij het werkelijk zover gebracht, riep hij uit. Ach, dan is hij tienduizend keer meer waard dan ik. Dan is er geen vergelijking tussen ons mogelijk. Waar K.O. naar kijkt, is het spirituele. Doordat hij zich vergewist van de essentie... vergeet hij de uiterlijke details. Hij ziet wat hij wil zien en niet wat hij niet wil zien. In zijn concentratie op de innerlijke kwaliteiten gaat hij voorbij aan het uitwenderen. Het paard blijkt natuurlijk een superieur dier te zijn. Dit verhaal gaat over essentialisme. De visie dat dingen een innerlijke realiteit of ware aard bezitten... die men niet direct kan zien. Juist deze verborgen aard is van belang. De klassieke definitie van essentialisme is afkomstig van John Locke. Het wezenlijke van iets waardoor het is wat het is. Daarom kan de ware kern, maar de gewoonlijk onbekende aard van de dingen... waarvan hun eigenschappen afhankelijk zijn en te achterhalen zijn... hun essentie worden genoemd. Het is een natuurlijke manier om bepaalde aspecten van de wereld te verklaren. Neem bijvoorbeeld goud. Als we aan goud denken, er geld aan uitgeven en erover praten hebben we het niet over een categorie voorwerpen die er toevallig hetzelfde uitzien. Een steen die je beschildert met goudkleurige verf is nog geen gouden steen. Of neem tijgers. De meeste mensen weten niet precies wat tijgers tot tijgers maakt... maar niemand denkt dat het alleen te maken heeft met de manier waarop ze eruit zien. Bij het zien van een reeks plaatjes waarin een tijger geleidelijk in een leeuw verandert... Weet zelfs een kind dat het dier een tijger blijft. De gedachte is eerder dat het wezen van een tijger iets te maken heeft met genen, interne organen enzovoort. Onzichtbare aspecten van een dier die onveranderd blijven tijdens transformaties van het uiterlijk. In deze voorbeelden gaan mensen te raden bij de wetenschap om antwoorden te vinden. Dat is heel verstandig. Wetenschappers hebben tot taak de verborgen essenties van dingen vast te stellen. Ze vertellen ons dat er meer is dan het oog kan zien. Dat glas een vloeistof is. Dat kolibries en valken tot dezelfde categorie behoren... maar dat ze niet tot de categorie van de vleermuis worden gerekend. Ze vertellen ons dat mensen en chimpansees, genetisch gezien... dichter bij elkaar staan dan dolfijnen en zalmen. Maar je hoeft geen verstand van wetenschap te hebben om een essentialist te zijn. Overal ter wereld begrijpen mensen dat iets eruit kan zien als een x... maar eigenlijk een y is. Ze weten dat iemand een vermomming kan dragen... of dat voedsel zo kan worden bereid dat het eruit ziet als iets wat het niet is. Overal kunnen mensen de vraag stellen, wat is het echt? Men gaat er vaak vanuit dat sociale groepen essenties hebben... Dat geldt ook voor voorwerpen, bepaalde door mensen vervaardigde objecten als werktuigen en wapens, hoewel in dit geval de essenties niet van fysieke aard zijn. Als je wilt weten wat een vreemd voorwerp uit een andere tijd of een ander land echt is, hoef je geen chemicus te raadplegen. Dan ga je naar een archeoloog, een antropoloog of een historicus. Essentialisme dringt door in onze taal. Om dit in te zien moet je je voorstellen hoe een niet-essentialistische taal eruit zou zien. Jorge Luis Borges bedacht de Chinese encyclopedie hemels emporium van welwillende kennis die dieren indeelt in categorieën. Namelijk, zij die behoren aan de keizer, zij die vanuit de vechten op vliegen lijken, zij die net een bloempot hebben gebroken. Dit is knap bedacht, omdat het zo ongewoon is. De categorie zij die vanuit de vechten op vliegen lijken... is een logisch denkbare categorie... maar niet de manier waarop we de wereld indelen. In de praktijk heeft geen enkele taal een zelfstandig naamwoord... voor zo'n categorie, omdat taal te oppervlakkig is. Zelfstandige naamwoorden benoemen iets wat essentieel is. Ze hebben betrekking op dingen die geacht worden... essentiële eigenschappen met elkaar te delen. De evolutiebioloog Stephen G. Gould... Formuleer dit al dus. Onze klassificaties hebben niet alleen de functie om chaos te voorkomen, ze zijn theorieën over de basis van de natuurlijke orde. Deze opmerkingen over taal kunnen een wereld van verschil maken, vooral als we het over mensen hebben. Vroeger heb ik gewerkt met kinderen die autisme hadden. Voortdurend werd me voorgehouden om hen kinderen met autisme te noemen in plaats van autistici. Het argument was dat mensen meer zijn dan hun stoornis. Het woord essentialiseert. De onhandige omschrijving, kinderen met, doet dat niet. Het ligt voor de hand om nu een grap te maken over de politieke correctheid daarvan, maar zelfstandige naamwoorden zijn echt van essentieel belang. In de film Memento zegt de amnesiepatiënt Leonard Shelby Ik ben geen moordenaar. Ik ben gewoon iemand die gerechtigheid wilde. Terwijl hij dit zegt, weet hij dat hij veel mensen heeft vermoord. Dat maakt echter nog geen moordenaar van hem, want een moordenaar is niet iemand die alleen maar een moord gepleegd heeft. Om een moordenaar te zijn, moet je een bepaald soort persoon zijn en een bepaalde essentiële eigenschap hebben. En Shelby ontkent dat hij deze eigenschap heeft. Toen de hongbalspeler John Rocker de kritiek kreeg dat hij een racistische opmerking had gemaakt in een interview, ontkende hij dat hij een racist was. Als je in een belangrijke wedstrijd een homerun scoort, ben je nog geen topscorer. Als je zo'n opmerking maakt, ben je nog geen racist. Om een alledaagse voorbeeld te noemen. Een poosje geleden ging ik met een vriendin uit eten. Tussen neus en lippen door merkte ze op dat ze nooit vlees at maar ze zette haar stekels overeind toen ik haar later een vegetariër noemde. Ik ben niet zo streng in de leer hoor, zei ze, ik eet alleen geen vlees. Ze beschouwde haar dieet als iets van ondergeschikt belang... en niet als iets essentieels. Het probleem met essentialisme. Essentialisme is vaak rationeel en adaptief. Als je alleen maar naar oppervlakkigheden kijkt wet je op het verkeerde paard. Iemand die naar de dieren- en plantenwereld kijkt en niet beseft... dat dieren van dezelfde soort essentiële kenmerken gemeenschappelijk hebben... zoals volgzaamheid bij sommige soorten dieren... of genezende krachten bij specifieke planten... leeft misschien niet zo lang als iemand met een meer essentialistische blik. In de huidige tijd bewijzen de succesvolle voorspellingen en verklaringen van de wetenschap dat het juist is om uit te gaan van een diepere realiteit. Maar soms leidt essentialisme tot verwarring. De sociaalpsycholoog Henry Tajfel paste een klassieke onderzoeksberadering toe... bij een experiment met minimale groepen. Hij ontdekte dat mensen, als je ze op een willekeurige manier indeelt in groepen... in sommige onderzoeken letterlijk door een muntstuk op te gooien... niet alleen positief staan tegenover hun eigen groep maar ook denken dat er belangrijke verschillen tussen de groepen bestaan en dat hun groep, objectief gezien, de beste is. Onze essentialistische neiging heeft tot gevolg dat we essentiële gemeenschappelijke kenmerken zien die niet bestaan. Het is logisch dat we opvallende verschillen, zoals die tussen gezichtsvormen of huidskleur, niet opvatten als willekeurige variatie. We denken dat ze belangrijk zijn. En tot op zekere hoogte is dat ook zo. Als je weet hoe iemand eruit ziet, bijvoorbeeld welke huidskleur hij heeft, heb je de neiging om veel onzichtbare kenmerken over hem te veronderstellen, zoals zijn inkomen, zijn religie, degene op wie hij waarschijnlijk stemt, enzovoort. Terwijl ik dit opschrijf, is de kans dat een Amerikaan met een donkere huidskleur op een democraat stemt, groter dan de kans dat een Amerikaan met een lichte huidskleur dat doet. Iemands ras is belangrijk. Want mensen die er verschillend uitzien, zijn afkomstig uit verschillende landen, wonen in verschillende buurten en hebben verschillende geschiedenissen. Ons essentialisme gaat echter nog verder. Mensen zijn geneigd om in biologische termen te denken over groepen zoals rassen. De psychologe Susan Gelman vertelde me dat iemand tegen haar had gezegd ik ga niet uit met iemand die geen joods mitochondrisch DNA heeft omdat mitochondrisch DNA wordt doorgegeven via de moeder, is dit een knappe definitie van het joodse zijn. Er blijkt duidelijk uit dat we op een biologische manier over rassen denken. Voor het DNA gaf het bloed altijd de doorslag, zoals bijvoorbeeld in de opvatting dat één enkele bloeddruppel voldoende is om iemand te definiëren als een persoon van Afrikaanse afkomst. Biologisch essentialisme met betrekking tot rassen is niet helemaal een misvatting. Zweden zijn langer dan Japanners, die op hun beurt weer langer zijn dan pygmeën. Dat komt gedeeltelijk door de genen. En als we ons tot een bepaalde categorie rekenen, begrijpt zelfs de liberaalste en meest overtuigde antiracist dat we het over onze biologische oorsprong hebben. Volgens de psycholoog Francisco Gil White heeft iemand die zegt dat hij half-Iers is, voor een kwart Italiaans en voor een kwart Mexicaans, het niet over de mate waarin hij zich de verschillende culturen eigen heeft gemaakt, of in welke mate hij zich bij die culturen heeft aangesloten, maar over de etniciteit van zijn grootouders. Maar de categorieën zijn niet zo eenduidig als soms verondersteld wordt. Genen bepalen bijvoorbeeld niet of iemand Joods is. Een volwassene kan door bekering Joods worden. Een kind kan Joods worden omdat het geadopteerd wordt door een Joodse familie. Mijn kinderen zijn de nakomelingen van een Joodse vader en een niet-Joodse moeder. Zijn ze Joods, half-Joods of helemaal niet-Joods? Het antwoord is van politieke of theologische en niet van wetenschappelijke aard. Dit voorbeeld spreekt misschien voor zich, maar hetzelfde gaat op voor andere gevallen... Barack Obama wordt gewoonlijk een Afrikaanse-Amerikaan of een neger genoemd... al is hij de zoon van een ouder die standaard als zwart zou worden gedefinieerd... en een ouder die standaard als blank zou worden gedefinieerd. Gegeven de sociale context weegt zwart zwaarder dan blank. Meer algemeen gesproken, tot categorieën zoals zwart... behoren mensen van radicaal verschillende groepen van Haitianen tot autochtone Australiërs. Ze worden tot dezelfde categorie gerekend... als gevolg van een gemeenschappelijke eigenschap... die letterlijk niet dieper gaat dan de huid. Als je ervan uitgaat dat ze een diepere band delen... voer je het essentialisme te ver door. Het essentialistische kind. De psychologe Susan Gelman begint haar prachtige boek... The Essential Child met het verhaal over de vraag die ze als vierjarige haar moeder stelde... over het verschil tussen jongens en meisjes. Haar moeder zei, jongens hebben een penis, meisjes niet. Gelman was verbijsterd. Is dat alles? vroeg ze. Vanwege de andere kleren die jongens droegen en de andere spelletjes die ze speelden... had ze iets interessanters, iets essentiëlers verwacht. Haar verhaal, waarin ze zich gedroeg als een essentialistisch kind vormde de inleiding voor haar visie dat alle kinderen essentialisten zijn. Ik geef toe dat dit in de psychologie een controversieel punt is. De dominerende visie, zoals die is verwoord door de Zwitserse ontwikkelingspsycholoog Jean Piaget, en die tegenwoordig ook nog wordt verdedigd door enkele vooraanstaande wetenschappers, is dat kinderen aan de oppervlakte beginnen door zich te beperken tot wat ze kunnen zien, horen en voelen. Essentialisme heeft een historische en culturele oorsprong. Op fysiek en biologisch gebied waren filosofen en daarna wetenschappers de eersten die ontdekten waar de meeste mensen nooit uit zichzelf op gekomen zouden zijn. De filosoof Jerry Fodor stelt... Natuurlijk heeft Homerus geen idee dat water een verborgen essentie of een karakteristieke microstructuur heeft, of dat iets anders dat heeft. Dat soort dingen leren we op school. Op het gebied van ras, seksen en klasse wordt essentialisme beschouwd als een mythe... die door de machtigen der aarde in het leven is geroepen... om mensen ervan te overtuigen dat sociale categorieën natuurlijk en onveranderbaar zijn. We hebben nog lang geen complete theorie over de oorsprong van essentialisme... Ik geloof echter dat er nu meer dan genoeg bewijs voor is dat een groot deel van het essentialisme geen culturele oorsprong heeft. Homerus dacht waarschijnlijk wel dat water een essentie had. Veel research op dit gebied is afkomstig uit de ontwikkelingspsychologie. We weten dat zelfs baby's onzichtbare eigenschappen kunnen afleiden uit de manier waarop dingen eruit zien. Als speuters van negen maanden ontdekken dat een doos geluid geeft als je die aanraakt, verwachten ze dat andere dozen die er hetzelfde uitzien ook dat geluid geven. Oudere kinderen doen nog meer. Ze maken generalisaties die gebaseerd zijn op de categorie waartoe iets behoort. In één onderzoek kregen kinderen van drie een plaatje te zien van een roodborstje. Er werd bij verteld dat het vogeltje een verborgen eigenschap had, zoals een bepaalde chemische stof in zijn bloed. Daarna kregen ze twee andere plaatjes te zien. een van een dier dat er hetzelfde uitzag, maar in een andere categorie thuishoorde, een vleermuis. En één van een dier dat er anders uitzag, maar in dezelfde categorie thuishoorde, een flamingo. Welk dier had nu de verborgen eigenschap? De kinderen neigden ertoe te generaliseren op basis van de categorie. Ze kozen dus de flamingo. Hieruit bleek dat ze nog niet voor 100% essentialisten waren... maar wel gevoelig waren voor iets wat dieper gaat dan de oppervlakte. Andere onderzoeken gebruikten andere procedures... maar ontdekten hetzelfde effect voor kinderen die jonger waren dan twee jaar. In andere onderzoeken werd ontdekt dat jonge kinderen geloven dat een hond... waarvan het inwendige wordt verwijderd, het bloed en de botten... geen hond meer is, maar dat hij nog wel een hond is als je de uiterlijke kenmerken weghaalt. En kinderen zijn eerder geneigd om dezelfde naam te geven... aan dingen die essentiële eigenschappen delen, hetzelfde van binnen hebben... dan aan dingen die oppervlakkige eigenschappen delen... in dezelfde dierentuin leven en in dezelfde kooi zitten. Mijn collega op Yale, Frank Kale, ontdekte enkele frappante uitingen van essentialisme bij kinderen hij liet hun plaatjes zien van een reeks transformaties. Een stekelvarken kan chirurgisch zo worden getransformeerd... dat het eruit ziet als een cactus. Je kunt een tijger een leeuwenpak aantrekken. Een echte hond kan zo worden getransformeerd... dat hij eruit ziet als een stuk speelgoed. Dit onderzoek leverde de fraaie ontdekking op... dat kinderen zich niet om de tuin laten leiden... door radicale transformaties. Ongeacht hoe het dier eruit zag... Het was nog steeds een stekelvarken, een tijger of een hond. Pas als de transformaties betrekking hadden op het inwendige van deze wezens... lieten de kinderen zich overhalen om het dier in een andere categorie te plaatsen. Jonge kinderen gaan er net als volwassenen van uit... dat zelfstandige naamwoorden betrekking hebben op objecten... die essentiële verborgen eigenschappen delen. Susan Gelman liet haar dertien maanden oude zoon Benjamin een knoop op haar blouse zien die ze Knop noemde. Hij begon erop te drukken, want weliswaar zag de knoop er niet uit... als de knoppen op zijn elektronische speeltjes. Hij wist in welke categorie het ding thuis hoorde en hij drukte erop. Want dat doe je nu eenmaal met knoppen. Voor oudere kinderen hebben zelfstandige naamwoorden... dezelfde subtiele zeggingskracht als voor volwassenen. Een vierjarige kleuter zei over een agressief speelvriendje... Gabriel heeft niet alleen mij pijn gedaan, hij heeft ook andere kinderen pijn gedaan. Hij is een pijnmaker, toch mam? Hij is een pijnmaker. Het kind wilde hiermee vermoedelijk zeggen dat dit soort gedrag... een essentieel aspect van zijn karakter weerspiegelde. Gelman en Gail Heyman vertelden vijfjarigen over een kind dat Rose heette... en vaak wortels at. Tegen de helft van de kinderen zeiden ze, ze is een wortel -eetster. Dit woord had een effect. Het zorgde ervoor dat die kinderen Roos gingen beschouwen... als een meisje dat bijna voortdurend wortels at. En dat ze die ook in de toekomst zou eten. Zelfs al zou haar familie het haar verbieden. Het worteleten maakte deel uit van haar aard. Sommige wetenschappers hebben betoogd... dat essentialisme bij kinderen voortkomt uit een gedifferentieerd systeem... dat alleen te maken heeft met het denken over planten en dieren. In mijn eigen werk heb ik echter ontdekt dat kinderen ook met een zeer essentialistische blik kijken naar alledaagse voorwerpen. Als ze een zelfstandig naamwoord horen dat betrekking heeft op een nieuw door mensen vervaardigd product, geven ze dat zelfstandige naamwoord ook aan producten die vervaardigd zijn met hetzelfde oogmerk, en niet aan producten die alleen dezelfde vorm of functie hebben. Kinderen zijn ook essentialisten in hun denken over categorieën van mensen. Een van de duidelijkste voorbeelden van essentialisme... heeft betrekking op het onderscheid tussen de seksen. Kinderen geloven dat er iets inwendigs en onzichtbaars bestaat... dat jongens onderscheidt van meisjes... nog voordat ze iets te weten komen over fysiologie, erfelijkheidsleer... de evolutietheorie of welke andere wetenschap dan ook. Dit essentialisme kan heel expliciet zijn, zoals blijkt uit de uitleg van een meisje waarom een jongen liever gaat vissen dan zich opmaakt. Omdat dat het instinct van de jongen is. En kinderen van zeven zijn geneigd om in te stemmen met beweringen als jongens zijn van binnen anders dan meisjes. En omdat God ze zo gemaakt heeft. Een biologische essentie en een spirituele essentie. Pas later in de ontwikkeling accepteren kinderen culturele verklaringen, zoals omdat we zo zijn opgevoed. Je hoeft niet gesocialiseerd te zijn om ook over socialisatie te kunnen nadenken. Hoewel het onderzoek doorgaat, bestaat er een groeiende consensus dat kinderen geboren essentialisten zijn. Dit essentialisme gaat heel ver. We schrijven essenties toe aan dieren, voorwerpen en soorten mensen. levenskracht. Tot nu toe heb ik het essentialisme beschreven... als een manier van denken over categorieën. Het idee dat er in elke tijger iets diepers aanwezig is... dat, zeg maar, alle tijgers tot tijgers maakt. Maar denk nu eens aan een uitgangspunt... dat er in elk individu een essentie aanwezig is... die het individu bijzonder maakt. Niet tijgers versus leeuwen maar deze tijger versus die tijger. Het vermogen om te denken aan specifieke individuen... is een belangrijk aspect van het geestelijk leven... en kan zich uitstrekken tot de meest oninteressante zaken. De filosoof Daniel Dennett geeft het voorbeeld van iemand die een munt bij zich heeft... en van New York naar Spanje reist... waar hij de munt impulsief in een fontein gooit. Nu ligt de munt bij de andere muntstukjes maar nog steeds gaat hij ervan uit dat één en slechts één van die munten van hem is. Als hij een munt uit de fontein opvist, is het ofwel de munt die hij uit New York heeft meegenomen, of een andere munt. Hij is in staat om aan deze individuele munt te denken als aan een munt die verschilt van elke andere munt. Denken in termen van individuen is een belangrijk cognitief vermogen, maar het is geen essentialisme. Je kunt je voorstellen dat de munten elk hun eigen geschiedenis hebben. Maar dat betekent niet dat ze iets meer bevatten. Iets wat je als een essentie zou kunnen beschouwen. We gaan er echter inderdaad van uit dat individuen hun eigen essentie hebben. Dat geldt vooral voor mensen of objecten die gerelateerd zijn aan mensen. In veel culturen worden deze essenties opgevat als een onzichtbare kracht. De psychologen Kayoko Inagaki en Gyo Hatano stellen dat kinderen hun leven beginnen als vitalisten. Ze zijn ervan overtuigd dat levende wezens van binnen een bezielende kracht bezitten. Zo'n overtuiging is in verschillende samenlevingen een normaal verschijnsel. Bijvoorbeeld chi, ki, elan vital, mana, levenskracht of essentie. Deze kracht wordt geacht deel uit te maken van een persoon. Sommigen hebben er meer van dan anderen... en hij kan worden doorgegeven van mensen aan dingen en vice versa. De antropologe Emma Cohen vertelde me over haar onderzoek naar ashai binnen de Afro-Braziliaanse religie. De mensen met wie ik praatte legden me uit hoe gewone dingen... voorwerpen en alledaagse objecten heilig kunnen worden... door middel van ashai schenkende rituelen. Aschai komt bij alle individuen in verschillende mate voor... en kan worden aangevuld door deel te nemen aan rituelen. Het hebben van aschai drukt macht uit. Als je bijvoorbeeld ziek bent, moet je genezing zoeken... bij iemand die meer aschai heeft dan jij. En omdat je aan de buitenkant niet kunt zien wie meer en wie minder aschai heeft... kun je het mislukken van een ritueel toeschrijven aan een geringere hoeveelheid aschai... Dat doen mensen. Sommige kloosters hebben meer ashai dan andere... en volgens Afro-Braziliaanse religieuze fanatici... voel je je beter in een klooster met meer ashai dan in een klooster met minder. De levenskracht die in dit voorbeeld de centrale rol speelt... in een religieus ritueel... manifesteert zich ook in niet-religieuze aspecten van ons leven. We zoeken contact met speciale mensen... Een voorwerp dat is aangeraakt door een speciaal persoon heeft een bepaalde meerwaarde. Daarom betalen mensen veel geld voor objecten zoals het meetlint van JFK. In een later hoofdstuk zal ik beschrijven dat mijn collega's en ik ontdekt hebben dat mensen bereid zijn veel te betalen voor een trui van een alom bewonderd persoon zoals George Clooney. Maar dat de prijs zakt als de trui gestoomd wordt, omdat daardoor de essentie verdwijnt dan het contact met de speciale persoon zelf. Soms kan het al invloed hebben als iemand met een hoge status je aankijkt. In een intrigerende discussie brengt de schrijfster Gretchen Rubin... dit verschijnsel in verband met Darshan... een begrip in de filosofie van het hindoeïsme... dat in een term uit het Sanskriet blik betekent. Dit aankijken kan uitputtend zijn voor degene... die geacht wordt energie af te staan en wel zozeer dat sommige beroemdheden contracten hebben met hun personeel, waarin het hun verboden wordt oogcontact met hen te maken. Nog beter dan een blik is een schouderklopje, en nog beter is een handdruk. In een uitdrukking als ik was een week mijn hand niet, komt de gedachte tot uiting dat er nog iets fysieks van de beroemdheid op je hand is achtergebleven, iets wat je niet kwijt wilt. Intiemer dan een handdruk is geslachtsgemeenschap. Dit is een van de vele redenen waarom mensen met veel macht... weinig moeite hebben met het vinden van seksuele partners. Maar je kunt fysiek nog intiemer worden dan door seks. Neem bijvoorbeeld het afgeluisterde telefoongesprek van prins Charles... waarin hij het verlangen kenbaar maakt om in zijn volgende leven... terug te komen als de tampon van zijn geliefde. Een verlangen dat griezelig en romantisch tegelijk is en wat te denken van rituelen waarin het lichaam van een speciale persoon in stukken wordt gesneden en wordt opgegeten, in de hoop zijn macht te krijgen. Aan dat soort praktijken zal ik aandacht besteden in het volgende hoofdstuk. En neem bijvoorbeeld orgaantransplantatie, waarin iemand een orgaan van een ander krijgt, een bijzonder intieme daad, die de edicus Leon Kass eens beschreef als een veredelde vorm van cannibalisme. Velen geloven dat de ontvanger van een getransplanteerd orgaan inderdaad eigenschappen overneemt van de donor. Er bestaan verschillen tussen het essentialisme waarmee we zijn begonnen en waarbij het om categorieën gaat, en dit type essentialisme waarbij het om levenskracht gaat. Categorie-essenties worden als permanent en onveranderlijk beschouwd, terwijl levenskracht-essenties naar believen kunnen worden toegevoegd afgestaan en doorgegeven. Beide vormen hebben met elkaar gemeen dat ze onzichtbaar zijn, de aard van het object kunnen bepalen en een wereld van verschil kunnen uitmaken. Een voorbeeld van essentialisme is gebaseerd op ooggetuigenverslagen van de zoektocht naar de veertiende Dalai Lama. Een twee jaar oude jongen wordt in het afgelegen dorpje waar hij woont aan een test onderworpen. Een groepje bureaucraten heeft de bezittingen van de dertiende Dalai Lama meegebracht, samen met een aantal niet-authentieke voorwerpen die als twee druppels water op deze bezittingen lijken. Als de jongen een authentieke zwarte rozenkrans en een niet-authentieke rozenkrans krijgt voorgelegd, pakt hij de authentieke. Als hij twee gele rozenkransen krijgt voorgelegd, kiest hij opnieuw het authentieke exemplaar. Als er twee wandelstokken voor hem worden neergelegd, kiest hij aanvankelijk de verkeerde, die hij echter bij nadere inspectie teruglegt, waarna hij de stok pakt die heeft toebehoord aan de Dalai Lama. Vervolgens kiest hij de authentieke sprei uit drie spreien die voor hem op de grond worden gelegd. Ten slotte krijgt hij twee handtrommels te zien, een tamelijk eenvoudige, de authentieke, en een prachtige Damaru die veel mooier is dan het origineel. Hij moet nu dus kiezen tussen een object met een essentiële eigenschap... en een object met een heel opvallend karakter. Hier volgt het ooggetuigenverslag. Zonder enige aarzeling pakte hij met zijn rechterhand de simpele handtrommel. Met een brede glimlach trommelde hij erop. Hij draaide zich om, zodat hij ieder van ons van dichtbij kon aankijken. Al dus demonstreerde hij zijn occulte gaven waardoor hij de geheimste verschijnselen kon doorgronden. Een andere toeschouwer beschreef dit herkenningsvermogen... als een teken van supermenselijke intelligentie. Door voorwerpen te gebruiken die een exacte kopie waren van het origineel... kon de jongen niet afgaan op de herinnering aan een vorig leven. De opdracht vereiste een speciaal vermogen... om onzichtbare essenties te kunnen onderscheiden... Het gaat hierbij niet om de vraag of de authentieke objecten werkelijk doordrongen waren van de essentie van de dertiende Dalai Lama. Het gaat erom dat de Tibetaanse bureaucraten geloofden dat ze ervan doordrongen waren. Ze bedachten een procedure waarbij ze uitgingen van het bestaan van deze onzichtbare essenties. Essenties die een speciaal vermogen vereisen om ze te kunnen onderscheiden en gebruikten deze procedure om een belangrijke beslissing te kunnen nemen. De jongen werd de veertiende Dalai Lama, Tenzin Gyatso. Ja, oh, mijn hele microfoon had ik weggeschoven. Sorry hoor. U, u luistert naar een gedeelte van het eerste hoofdstuk van het non-fictieboek Het Geheim van Genot van de Amerikaanse psycholoog Paul Bloom en het werd voorgelezen door Wim Arts. En het geheel is uitgegeven bij Maven Publishing in samenwerking met Home Academy. Nou, het nieuws komt eraan en dan gaan we straks over naar het laatste uurtje.